Door Almegens met het NOS-journaal. De branchevereniging voor instellingen in de ouderenzorg Actis, noemt de onduidelijkheid over mondkapjes gevaarlijk en verbijsterend. Actis vindt dat het afgelopen moet zijn met de gebrekkige communicatie van de overheid over de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen buiten de ziekenhuizen. Ook wil de branchevereniging dat het RIVM klip en klaar duidelijk maakt of preventief gebruik van mondkapjes zinvol is of niet. De maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van corona tegen te gaan... hebben veel opnames op de intensive care voorkomen. Dat heeft RIVM-directeur Van Dissel uitgelegd aan de Tweede Kamer... in zijn wekelijkse technische briefing. Zonder de genomen coronamaatregelen zouden volgens hem naar schatting... meer dan 20.000 extra IC-opnames nodig zijn geweest. Vanochtend was er in de Kamer al een hoorzitting met experts over de corona-app... die minister De Jonge wil. Kamerleden zijn daar kritisch over. Deskundigen benadrukken dat het invoeren van zo'n app ingrijpende gevolgen kan hebben. Maar er is volgens hen nog geen land waar een app goed werkt en die volgens de Nederlandse eisen en wensen is gemaakt. Spanje wil de strenge coronamaatregelen vanaf half mei voorzichtig afbouwen. Premier Sanchez waarschuwde in het parlement wel dat de maatregelen kunnen terugkomen als de epidemie weer verergert. Spanje is zwaar getroffen door het coronavirus met meer dan 200.000 vastgestelde besmettingen en meer dan 21.000 doden. Het land heeft een van de strengste lockdowns ter wereld. De gemiddelde temperatuur in Europa was in de afgelopen vijf jaar... bijna 2 graden hoger dan in de tweede helft van de 19e eeuw. Dat betekent dat Europa sneller opwarmt... dan het wereldwijde gemiddelde van 1,1 graad... meldt Copernicus het aardeobservatieprogramma van de Europese Unie. Ook was volgens de metingen 2019 in Europa het warmste jaar ooit... Er vielen elf van de twaalf warmste jaren na het jaar 2000. Hoe het komt dat Europa sneller opwarmt dan de rest van de wereld is niet duidelijk. Dat wordt nu onderzocht. Het weer zonnig, 15 graden op de Wadden, mogelijk 22 graden in het zuiden. Door de stevige oostenwind voelt het frisser aan. Vanavond neemt de wind wat af. Ook morgen... ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Wijnand Zwaan bij de ANBB. Er staan op dit moment geen fietsen.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 Ook komend op zaterdag. Zin in Zandvoort? Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort uit Zandvoort. We leven de tijd van de leer. Met Zandvoort uit Zandvoort.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 Voor 2019. Uiteraard volgend jaar ben ik er gewoon weer. Ik heb nog geen bericht gehad dat het niet meer uitgezonden wordt. Dus uh, volgend jaar ben ik gewoon weer op de radio. Vandaag uh, oud oudjaar. Vandaag sluiten we het, uh, het oude jaar af. En gaan we op naar uh, 2020. En het komen nu natuurlijk weer een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek. Mijn dank gaat nog even uit, uit uh, naar Coordraaier. Voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. Onderweg zometeen Wim Sonneveld. Ook Annie de Reuver. Maar eerst hier Tony Corsari. Pseudoniem van André Mathilde Eduard Pereng. Geboren in Tienen op 12 november 1926. En overleden in Gent op 2 september 2011. Was tijdens de pioniersjaren van de Vlaamse televisie... een populaire televisiepresentator en quizmaster. En tijdens de jaren 50 en vroege jaren 60... was hij regelmatig op het NIR, en daarop volgende BRT, te zien. Hij werd ook als zanger bekend... Dus ook met de volgende plaat. Tony Corsari met mijn tante Antoinette. Mijn tante Antoinette is chef der mazorette. Met hoge hoeden, witte lachjes aan. Laat zij het stofje smeren naar je gaan. Al is ze 80 jaar, toch leed zij de fanfare. De prut, mijn tante Antoinette. Men richtte in ons dorpje een grote wedstrijd in. Men zocht tussen de meisjes een nieuwe koningin. Zij zou chef-majorette van de fanfare zijn. Maar nu is mijn zij te groot en dan weer veel te klein. Toch vond men na tien jaar het goede exemplaar. Mijn tante Antoinette. Is er der majorette Als zij het stokje in de lucht lanceert Is er geen mens die niet applaudisseert Al is zij tachtig jaren, Toch leidt zij de fanfare Tot ieder schotterpunt Zij niet recht meer, haar voeten de goede krom. Haar rug staat met een tootje, daarop slaat men de trom. Muziek aan zij niet horen, zij is doorval een pot. Maar haar de maatsie zwaaien is voor ieder een genot. Haar virtuositeit kent men van weten en zeet. Mijn tante, Antoinette, is chef der Majorette. Laat zij opstokje. De vingers gaan, gaan alle harten even herverslaan. Al is ze 80 jaar, op, toch leed ze de vader. Toch ieder. Ik de sterren van de hemel. Voor jou haal ik de maan van bij. Voor jou, alleen voor jou, zou ik alles willen doen. Als jij een beetje houden kunt van mij. Voor jou jaag ik de wolken van de hemel. Voor jou zorg ik voor eeuwig zonneschijn. Voor jou, alleen voor jou. Heb ik een droompaleis als jij daarin mijn sprookjesprins wilt zijn? Jou, ja, ik de volken van de hemel, voor jou zou ik eeuwig zonne. Ik wandelde bij windig weer, de polder in op zekere keer. Toen kwam ik bij een boerderij, daar zag ik iets en dat roerde mij. Ik voelde plots mijn borst beklemd, want ziet daar hing een drogend hemd. Zo'n enkel hemd in wilde wind, is iets wat ik naargeestig vind. Ik werd melancholiek gestemd, bij het zien van het natte flapperhemd. Want wat kon zo verlaten zijn? Als het witte hemd daaraan die lijn, het hield in wanhoops eenzaamheid de beide armen uitgespreid. Wie weet waar het witte hemd aan dacht, wellicht een avond of een nacht. Gelukkig werd het door de meid verlost uit zijn verlatenheid. Ze droeg een mandje in haar zij en hing er ander was goed bij. Zij hing wat kousen op een doek, een rode zakdoek en een broek, een blauwe boerenboezeroen, een nachtjapon en toe. En naast dat hemd kwam aan die lijn, een roze lijfje, zacht en fijn. En dat was juist iets voor het hemd, het werd er vrolijk doorgestemd. Het sloeg zijn armen maar meteen, onstuimig om het lijfje heen. Het lijfje preut deed eerst nog zaag en bolde bang een beetje weg. Maar het was toch eigenlijk wel fijn, zo met dat hemd daaraan die lijn. En spoedig was het natte goed, aaneengesmeed door liefde gloed. En toen de meid eens kijken kwam en het eerste droge goed innam, toen waren beiden het hemd en het lijf het eerst van alles droog en stijf. Voor dames heeft nog mijn verhaal een kleine praktische moraal. Wanneer een hemd gauw droog moet zijn, lieve dames let even op, hang ook een lijfvie aan de lijn. U hoort de muziek van Wim Zonneveld met Het Wasgoed. En daarvoor hoor u Annie de Reuver met Voor Jou Pluk Ik de Sterren. Zandvoort uit Zandvoort, iedere dinsdagochtend van 11 tot 12 hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. De volgende artiest is Ludwig Adel maria Jozef, roepnaam Louis Neefs, geboren in Gierle op 8 augustus 1937... en overleden in Lier op 25 december 1980... was een Belgische zanger en een voorvechter van het Vlaamse lied... en de Vlaamse kleinkunst. Neefs voeling voor sterke nummers en kwaliteit... en zijn karakteristieke diepe warme stem... maakte hem tot een van de bekendste Vlaamse zangers... En zijn bekendste liedjes zijn mijn vriend Benjamin. Margrietje, oh oh, ik heb zorgen aan het strand van Oostende. Jennifer Jennings, Martine laat ons een bloem. En Annelies uit Sas van Gent. En u hoort een uh, iets minder bekend nummer van. Ruineis met Wat een leven. Als ik ooit eens vijf minuten tijd heb... Dan begin ik er beslist eens aan... Aan ik weet niet wat, maar je zult zien dat iedereen er zal verstomd van staan. Als ik ooit eens vijf minuten tijd heb, morgen of een andere dag misschien, dan doe ik gezegd: iets waarvan men zegt. Nee, dat hebben we nog nooit gezien. Maar ik heb de hele dag toch al zoveel te doen. Eten, drinken, slapen zoals het hoort. Hele nachten dromen en dan moe zijn tot de en Enzovoort, enzovoort. Wat een leven. Maar als ik eens vijf minuten tijd heb, dan kan je er zeker van op aan. Dat ik op een keer, maar wie weet wanneer, mogelijk eens aan de slag zal gaan.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 Zij je kort Darling, ik kan je kussen niet vergeten. Kom weer terug bij mij. Oh, mon namen. Ik blijf van je dromen, hoe kan het bestaan? Waarom moest je komen en uit mijn leven gaan? Darling, waarom ben je me vergeten? Darling, waarom zei je me vergeten? Darling, ik kan je kussen niet vergeten. Kom weer terug bij mij.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 Abu, abu, abu. Die koe is rein en zindelijk, geen onvertogen spatje. Ze wordt geregeld uitgelaten op het duivenplatje. Zij slaapt s'nachts op een trijpe, Louis canapé. De kattenbak op het nachtkastplankje, dat is voor de saniteit.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 Grote viercilinderkoen, apoe, apoe, apoe. Onder de honderd, we hebben een koe op zolder. Een bonte koe, een hamsterkoe, apoe, apoe, apoe. Wanneer er melk moet wezen, klimmen wij langs zeven trappen naar onze koe en gaan een pintje tappen. Wij hebben melk in overvloed, maar weten niet helaas aan welke knop je trekken moet voor boter of voor kaas. Holder de Bolder, we hebben een koe op zolder, een grote viercilinderkoe, aboe, aboe, aboe. En dat was muziek uit 1939 alweer. Dat was Piet Muiselaar met uh, Holder de Bolder. En daarvoor nou, roerde u Serge met Darling. En de volgende artiest is Johannes Andreas. Roepnaam Johnny Hoes. Geboren in Rotterdam op 19 april 1917. En overleden in Weert op 23 juli 2011. Was een Nederlandse zanger, producer, componist en tekstschrijver... En zijn uh, plaats, die we allemaal kennen... Oh, was ik maar bij moeder thuis gebleven. staat met 450.000 exemplaren... de boek als bestverkochte Nederlandstalige single aller tijden. En Johnny Hoes staat uh, wel bekend als de koning van de smartlap... en was uh, de man achter duizenden meezingers, smartlappen... carnavalskrakers en levensliederen. Andere grote hits waren De Smokkelaar. Dit is het einde en Friet met mayonaise. En u hoort hem nu Johnny Hoes met Zonder Liefde... Je hebt me gekust zonder... Jouw, sprak van even trouw, maar nu besef ik al toen het pijn jouw liefde. Steeds rozen aan jou, en op mijn hart was je trouw, al wat je vroeg had ik wil. Verwensdebaar cadeau La la la la la la la la Ik praat liever een half uur voor de radio La la la la la la la la Maar al dat piekeren Breng je de misère brengt je de misère Aagbare bier zijn is niet zo kwaad, lang niet zo kwaad Micro, bravo, bredem, bravo! La la la la la la la la la la la! al die kerels al die keer, al La La La la la la la la al la la. al die keer, bak met keer, al die om al die in al Amerika, l Amerika, l Amerika, l Amerika. L Amerika. Die nemen wat trouwen Feestelijk gaat in alle fatsoen Als ze dollars heeft overgehouden Dan erf ik minstens een half miljoen De Daar rook ik sigaren in plaats Van die peukjes die komen Een auto maar wel een vierdeurs Ik hou de bankiers allemaal in de gaten Die krijgen bij mij niet de kans op de beurs Die naar mijn centen kijkt Die gooi ik met stenen O la kan Kan je begrijpen? Ik heb een botmesja, ik zal zal het slijpen. Ik ben ben barbiera tra la la niks niet doorgaan eerst eventjes even. Anders wordt het een drama. Een bloederig drama, achtbare beertje, Mak je niet kwam, je niet kwam. je hey, eerst even eten, ik heb trek eens pakketje. Ik ga met de meisje, die lief het heen Betty. Eerst nemen we fino en eis italiano en we gaan naar de kino en we huren een kan ook weer een café met een oude piano links om de hoek weet meer voor u. Ga daar ga ik dan heen met die liefheid alleen en de roebie erin. Hey Fi Caro Fi Caro Fi Caro Fi Fi Fi Fi Fi Fi Fi poes poes poes poes poes poes moet je melkje poes Fi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 Kijk waar je staat, ik figuro hier, ik figuro daar, ik figuro zus, ik figuro zo, kijk nou toch goed, vlak voor je toet en laat je niet vommen, leg voor je doppen en als je hem niet opraapt laat je maar liggen, dan moet je maar weten, maar in mijn komt sok in mijn sok bako, sok Brava beviesimo, brava beviesimo, brava beviesimo, brava beviesimo, putte me viesimo, putte me vuien, putte me neentje, putte La la la la la la la la la la la la la la la la la Hoor me zingen, zie me springen, hoor me zingen, we doen eens na. Wat is bij de hakko, Maak je me zie, ik had deze meere hakko die zeept op, op, stijgt naar mijn kop. Het wordt een hel! Are you? Droom, omdat een droom altijd een eind moet komen En wat heb ik aan al die mooie dromen? Steeds ben ik alleen Mijn lieve schat, ik ben het beu Om steeds op jou ja. Aan al die mooie dromen Steeds ben ik alleen Steeds ben ik alleen Ik sta hier buiten niet te fluiten. Het klinkt niet mooi, maar het is het enige dat ik kan. Ik kan niet zingen, dansen of piano spelen. Ik ben geen Romeo, die serenade is Daarom sta ik hier buiten, mijn liefdes is te liefde fluiten. Om jou te laten merken hoeveel ik wel van je hou. Oh maar ja, oh maar ja, je bent zo muzikaal. Oh maar ja, oh maar ja, je bent mijn ideaal. Voor jou wil ik gaan leren en op voor bas. Wil alles gaan proberen als ik zeker van je was. Meisje, dat ieder weisje onthouden kan, al heeft ze het eventjes Als ik wil praten, loopt zij steeds maar weer te zingen. Als ze muziek hoort, dan ben ik niet meer in taal. Dus ga ik mij naar buiten, om daar te lopen fluiten. En eens zal zij wel merken hoeveel ik wel van haar houd. Oh, maar, ja, oh, maar, ja, ik ben muziek muzikaal. Ja oh maar ja, je bent mijn ideaal. Voor jou wil ik gaan leren voor te nemen over vast. Wil alles gaan proberen als ik zeker van je was. Oh maar ja oh maar ja, je bent zo muzikaal. Oh maar ja oh maar ja, je bent mijn ideaal. Zandvoort, u luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort met mij, Mario Zandvoort. Iedere dinsdagochtend van 11 tot 12 neem ik u mee op reis terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we natuurlijk met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Vandaag de laatste uitzending van dit jaar. En vanavond is het uh, oud en nieuw, hè? En vandaag is het natuurlijk oud-jaar en uh, de herhaling van dit programma... dat is wel leuk om te zeggen, wordt volgend jaar uitgezonden... Dat is aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Zometeen op de radio Kees Pruis. Ook Arne Jansen met die grote hit meisjes met rode haren. Maar nu is nog een nummer van Johnny Hoes. samen met Ria Roda met Calypso Italiano. Calypso I, Calypso I, Calypso Italiano. Calypso si, Calypso si, Calypso siciliano. Calypso ai, Calypso ai, Calypso italiano. Calypso si, Calypso si, Calypso si, siciliano. In de havenbuurt van Santa Monica, woont een lieve schat, ze heet Veronica. Zij kan dansen als een ballerie. Get in front of the signorina. Calypso I, calypso I, calypso Italiano. Calypso C, calypso C, calypso Siciliano. Calypso I, calypso I, calypso Italiano. Calypso C, calypso C, calypso Siciliano. In the lente that Antonio, het een feest met zang, muziek en vino. Heel de buurt kwam bij het bruidspaar op bezoek. En dat danste voor hun vrienden op verzoek. Calypso ai, calypso ai, calypso italiano. Calypso si, calypso si, calypso siciliano. Calypso ai, calypso ai, calypso italiano. Calypso si. So Siciliano.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 Zit ik op mijn duik een platje, dan is alles weer oké. Okay. Dan fluit ik een naar de en mijn duil een mee. Zit ik op mijn duik een platje, dan is alles weer oké. Okay. Dan voel ik me als een koning, want mijn duiven brengen vreed. Dan voel ik me als een koning, want mijn duiven brengen vreed. Ik heb weer duiven zoals voor de oorlog, mijn hok is weer een herkjes en schoon. Ik ben zo trots als een aap op mijn vogels, mijn dochters zijn gewoon. Zie ik mijn koppel zich sierlijk verheffen, dan volg ik hun vlucht met plezier. Keren ze stuk voor stuk weer op het plat, dan is leeg ik en heb ik verkeer. Zit ik op mijn platje, dan is alles weer oké. Okay. Dan fluit ik een aardig liedje en mijn duiven...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 Dan zeg ik schatje, jij koestert je plantjes, dat vind je toch ook wonderfijn. Ach, je hebt gelijk, zegt ze, laat me maar praten, ik weet het zo goed, beste man. Als je geen kinderen hebt, zoek je wat anders, waaraan je jezelf geven kan. Ik kop mijn duif een plakje, dan is alles weer oké. Dan voel ik me als een koning, want mijn duiven brengen breng een vreemd. Dan voel ik me als een koning, Want mijn duiven brengen breng een vreemd. Dat is niet mis Meisjes met rode haren Kunnen je zeggen Wat liefde is Ja, ja, ja Meisjes met rode haren Zeggen als je ze kent, of je de grote liefde, de grote liefde voor altijd bent, toen ik daar lag op mijn. This wel voorbij het lang aan haar echt niet aan mij ze was heel mooi ja dat is waar maar Grote hit toen de tijd Arne Jansen met de meisjes met rode haren. En de volgende formatie zijn het Cocktail Trio. Was een bekend uh, zangtrio van populaire Nederlandse liedjes in de jaren 50, 60 en 70. En in 1951 vormde Ad van Gijn en uh, Tony Muren, Muren moet ik zeggen en Karel Alberts het Cocktail Trio. Het Floe Circus werd een hit in 1965. En andere succesvolle nummers zijn uh, Kangaroo, Badje 4, levende man met het, uh, die het bier uitvond. Kadawaska, Grote Beer, de hele wereld alleen van ons. En nog veel meer hits. U hoort ze nu, het cocktail trio met Kangaroo Eiland. Dit is het geluid van een haastige kangaroo. Radeloos, redeloos, redeloos. Want tijdens haar middagtukkie is zo'n lief uit Smoeders puidel geslopen. Nieuwsgierig naar de wijde wereld. Nu gaat ze rond bij haar buurvrouwen en ze vraagt. Hei je Henkie gezien, zien, hei je Henkie gezien. Nee, maar misschien tante Stienmie. Hij die Henkie gezien en met z'n allen al op een kangeroe eiland. Waar je kangoeroes vindt, Zoek de kangeroe. snel, nel, ik sloot mijn ogen en tel en toen zonder vaarwel nel, kroopie uit mijn buitel en met z'n allen op een kangaroo eiland waar je kangaroes vindt, zoekt een kangaroo moeder naar de kangaroo -kind. laatst nog kreeg je een jo-jo in mijn buitel cadeau <laughs> nou ik sprong als een vloo dat ding dat kriebelde zon En met z'n allen al op een kangaroo-eiland Waar je kangaroos vindt Zoekt een kangaroo-moeder Naar de kangaroo-kind Oh, ik ben toch zo ongerust, Truus Ik ben toch zo ongeruus Pa gooit me zonder excuus, Truus Als ik zo leeg thuis kom uit huis En met z'n allen al op een kangaroo -eiland kangaroes vindt zoekt een kangaroemoeder naar de kangaroekind oh kijk nou weer eens aan Sjaan, wat hij nou weer had gedaan, hij was en dat lap die me nou altijd tussen mijn voering gegaan en met z'n allen al op een kangaroe eiland waar je kangaroes vindt gaat de kangaroemoeder met de Die verleden werd gespaard In de harde leerschool van het leven Maar zo slim kan het niet zijn En zo fel is geen pijn Of genezing is er voor gegeven Hier een hart dat er breekt Daar de laster die steekt En je denkt moet mij dat juist passeren Staar je daarop niet blind Steek je kop in de wind Zoek de kracht, de energie om het lot te keren, morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen kijk je iedereen weer lachend aan. Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zullen zorgen van vandaag niet meer bestaan. Morgen zijn de spoken van het heden. vaak behoren tot verleden. Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zal weer alles van een leien dakje gaan. Krijg je geen vaste voet, ga niet in een hoekje zitten treuren Niemand die op je wet, ooit een sen op je zet Als je piekert om wat kan gebeuren en Gaat het vandaag je nog slecht, morgen komt het terecht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 Morgen zijn de spoken van het heden, weggevaard behoren tot verleden. Morgen gaat het beter, beter, beter, morgen zal weer alles van een leien dakje gaan.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 Dat snoesje, Loesje is het snoesje van de drummer van de band. Ja, ook een grote hit, zelfs in deze tijd nog. Hij is uh, nog niet, uh, een paar jaar geleden, is hij opnieuw uitgebracht. Uh, als een beetje een house-discotheeknummer. Het waren de Ramblers met Wie is Loesje? En daarvoor hoor je Willem Derby. Willy Derby, moet ik zeggen, uit 1939. Met Morgen gaat het beter. Nou. Dat mogen we allemaal hopen. Morgen is het 1 januari 2020. Hè? Dus kijken wat het nieuwe jaar ons allemaal gaat brengen. En laten we 2019 achter ons. En voor de Ramblers Willy Durbin ook nog het cocktailtrio kwam voorbij met Kangaroo Eiland. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard volgend jaar ben ik er weer. En als eerste aanstaande zaterdag met de herhaling van, de, van deze show. En uiteraard volgende week dinsdag tussen 11 en 12 neem ik u weer mee. Terug in de tijd op reis naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70... met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Ik weet trouwens niet of u Pierre Wijnobel kent. Pierre-Jan Carlo Wijnobel. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...